de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Ja, nu begint het werk natuurlijk. Hè. Je hebt uit en daar doe je niks mee in het leven. Dus. En van daaruit zullen we ja, proberen uh, maximaal te doen. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en wagengoekje. gokje. Altijdprijs.info